Kijk ik uit het raam, dan zie ik een gebied waarin ik lopen kan. Nog verder dan ik zie, er lopen mensen met honden doorheen. En soms een man met een baard en een been. Ik heb laatst ontdekt hoe ik daar komen kan via een blauwe deur en een trappengang. Ik keek achterom naar mijn raam maar daarachter zag ik mij niet meer staan. Van waar ik was geweest maakte ik een kaart, maar toen ik laatst heel ver was stond er een op straat. Maar mijn huis die stond er niet op, en hij was bovendien op stuk. En dan doe ik net alsof ik vaak over straten loop, want iedereen doet dat ook. Maar ik kom niet van buiten vandaan, want ik kom van achter mijn raam. En als ik tegen mensen soms dingen zeg, zeggen ze vaak iets terug. En soms dan heb je pech, en soms dan lachen ze daarbij. En dan word ik altijd heel erg. Soms hebben ze ook een raam, maar dan in een kroeg. En daar drinken ze biertjes, tot morgens vroeg. En dan worden ze heel erg moe. En dan gaan ze pas naar hun buiten toe. Er bestaan ook vrouwen, achter een heel groot raam. Waarvoor je moet betalen, om erachter te gaan. En dan bied ik ze vriendelijk aan. Om eens gratis achter mijn raam te staan. En je kunt er ook dansen, maar meestal niet alleen. Want heel vaak dansen anderen om je heen. Soms dan dansen ze wel in de weg. Maar toch vind ik dat wel gezellig. Heb jij ook zo vaak daar alleen gestaan? Angst dicht te kijken door jouw eigen raam. zie ik jou achter jou.